Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan een lockdown in van drie weken, net gehoord op de coronapersconferentie. De horeca gaat eerder dicht, evenementen worden afgelast en weer thuiswerken. Maar een van de meest gevoelige punten van het maatregelenpakket is de vraag... zijn we na drie weken lockdown er weer vanaf, zegt verslaggever Ron vrezen... Rutte kon dat niet garanderen. En dat is tegelijkertijd ook het zwakke punt van dit, dit pakket. Als hij had kunnen zeggen, nee, het is drie weken en daarna is het klaar... dan waren er waarschijnlijk veel mensen geweest die hadden gezegd... oké, okay, misschien nog even de schouders stonden. Nu blijft dat onduidelijk. En dat kan voeding natuurlijk geven aan wantrouwen. En aan vooral dat gevoel van moedeloosheid van... ja, wanneer komen we er eens een keer vanaf? Na de lockdownperiode wil het kabinet het virus gaan vertragen... door de 2G-regel in te voeren. Alleen naar binnen in bijvoorbeeld de kroeg als je genezen of gevaccineerd... Bent. Maar dit ligt bij veel partijen gevoelig. De politie heeft een waterkanon ingezet bij een demonstratie tegen de coronaregels in Den Haag. Er is met zwaar vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Er zijn ook meerdere mensen gearresteerd. Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek. De KNVB kijkt of betaald voetbalwedstrijden voor drie weken uitgesteld kunnen worden. Daarna zou er wel publiek bij kunnen zijn. Het is al zeker dat de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Noorwegen dinsdag in elk geval zonder publiek wordt gespeeld. En sinds 1988 is hij nog maar één keer eerder gevonden. De ernstig bedreigde paddenstoel, de bischopsmuts. Een opvallende wandelaar heeft hem deze week in Castricum gevonden. De boswachter kon het amper geloven. In de eerste instantie dacht ik, nou, bisschopsmuts, het is een grapje. Dat kan niet. Het is gewoon, uh, dat is gewoon een, een andere kluifjeswam. Dus uh, gauw gaan kijken. En uh, ja, Het is... Het is uh... Hij staat er gewoon. Vier jaar geleden werd er ook al eens een bischopsmuts gevonden. De jaren ervoor leek het erop dat de paddenstoel helemaal niet meer voorkwam in Nederland. De bisschopsmuts ziet er altijd wat verkreukeld uit... en hij lijkt op de bovenkant van een bakje verbrande lasagne. Het weer. Later vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen vroeg grijs en wat regen. In de middag vaker droog en dan zo'n 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 richting Amsterdam, daar heb je nog een kwartier vertraging tussen knop in MNS en naar de vesting. Er staat 5 kilometer file door opruimwerk na een ongeluk is de rechterraai zo dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Web nu. See it. Je